Peter Pan. Alle kinderen worden groot. Alle kinderen op één na. En dit is het verhaal over de jongen die nooit groter werd. Zijn naam was Peter Pan. Op een avond lagen in de kinderkamer van een groot huis drie kinderen in hun bedjes te slapen. Het waren Wendy, Jan en Michiel. Hun moeder zat bij het haardvuur te lezen om te wachten totdat de kinderen zouden slapen. Opeens ging de deur van het balkon vanzelf open en kwam er een jongetje naar binnen vliegen. Hij had een jasje en broekje aan die van bladeren waren gemaakt. Vlakbij hem vloog een lichtje mee dat niet groter was dan een kinderhand. Moeder zag het jongetje en het lichtje en begon te gillen. De deur van de kinderkamer vloog open en er kwam een grote hond de kamer binnenrennen. De hond was van de kinderen en heette Nana. Nana groemde en sprong op het jongetje af. Het jongetje vloog gauw naar buiten, maar zijn schaduw was niet zo snel. En die kreeg Nana nog net te pakken met zijn grote tanden. Moeder pakte de schaduw uit de bek van de hond en bekeek hem nieuwsgierig. Daarna borg ze hem op in een lade van een kastje. De volgende avond moesten vader en moeder op visite. Ze liepen naar de kinderkamer om de kinderen toe te stoppen. Nana sprong tegen vader op. Die hond hoort niet in de kinderkamer, zei vader boos, terwijl hij de hondenharen van zijn broek veegde. Zou het niet beter zijn als de hond vanavond bij de kinderen bleef, vroeg moeder. Gisteravond is er toch zoiets vreemds gebeurd? Er kwam een klein jongetje de kamer binnenvliegen. Nana heeft hem weggejaagd. Maar vader luisterde al niet meer. Hij pakte Nana bij zijn halsband vast en nam hem mee naar beneden. Moeder troostte de kinderen en zong liedjes voor hen totdat ze in slaap vielen. Daarna liep ze zachtjes de kamer uit. Even later vloog er een lichtje door de kinderkamer. Maar het was geen gewoon lichtje. Het was een kleine vee. Ze was niet groter dan een kinderhand en haar naam was Tingeling. Ze keek in alle laden en daarna ging ze op de waterkan zitten... die op de ladenkast stond. De deur van het balkon ging open, net als de avond ervoor. En hetzelfde jongetje stapte naar binnen. Dingeling, riep hij zachtjes. Waar ben je? Heb je mijn schaduw al gevonden? Dingeling maakte een geluid dat klonk als het getingel van een klein gouden belletje. Het jongetje holde naar de ladenkast en vond zijn schaduw in een van de laden. Hij probeerde de schaduw met zeep aan zich vast te plakken. Maar hoeveel zeep hij ook gebruikte, de schaduw liet steeds los. Het jongetje ging op de vloer zitten en begon zachtjes te huilen. Wendy werd er wakker van. Ze ging rechtop zitten en vroeg, Waarom huil je, kleine jongen? Het jongetje sprong overeind. Daarna maakte hij een diepe buiging en vroeg, hoe heet jij, meisje? Wendy Maria Angelina, antwoordde Wendy. En wie ben jij? Peter Pan, zei het jongetje. En waar woon je? vroeg Wendy. De tweede van rechts en dan rechtdoor tot de ochtend, zei Peter. Wat een raar adres, zei Wendy. Staat dat op de brieven die je krijgt? Ik krijg geen brieven, zei Peter. Maar je moeder krijgt toch wel brieven, zei Wendy. Ik heb geen moeder, zei Peter. Wendy stapte uit bed en liep naar het jongetje toe. Oh, wat erg, zei ze. Nu begrijp ik waarom je huilde. Ik huilde niet om mijn moeder, zei Peter. Ik huilde omdat mijn schaduw niet vast wil blijven zitten. En, uh, eigenlijk huilde ik helemaal niet. Wendy pakte een naald en draad en naaide de schaduw rond de voeten van Peter vast. Peter danste door de kamer en riep, wat ben ik een slimme jongen. Als je zo slim bent, waarom had je mij dan nodig om je schaduw terug te krijgen? vroeg Wendy een beetje beledigd. En ze stapte in bed en trok de dekens over haar hoofd. O Wendy, alsjeblieft, wees niet boos, zei Peter. Ik weet heus wel dat jij slimmer bent dan ik. Maar Wendy bleef onder de dekens. Eén meisje is meer waard dan twintig jongens, zei Peter toen. Wendy sloeg de dekens weg en zei, Meen je dat echt? Daarvoor krijg je een kus. Maar Peter wist niet wat een kus was. In plaats van zijn wang stak hij Wendy zijn hand toe. Gelukkig begreep Wendy dat Peter niet wist wat een kus was en daarom gaf ze hem haar zilveren vingerhoedje. Nu zal ik jou een kus geven, zei Peter. En hij gaf haar een houten knoop. Wendy hing de knoop aan het kettinkje dat ze om haar hals droeg. Hoe oud ben je, Peter? vroeg ze. Dat weet ik niet precies, zei Peter, maar nog niet zo oud. En waar zijn je vader en moeder? vroeg Wendy. Dat weet ik ook niet, zei Peter. Ik ben weggelopen toen ik nog heel klein was. Ik hoorde mijn vader en moeder op een dag praten over wat ik moest worden als ik groot was. Maar ik wilde niet groot worden. Ik wil altijd klein blijven, dus ben ik weggelopen. Ik heb een hele tijd bij de veeën gewoond. Op dat ogenblik hoorde ze het tingelen van een belletje. Dat is Tingeling, zei Peter Pan. Ze zegt dat ik haar in de lade heb opgesloten. Hij trok de lade open. Tingeling sprong eruit. Ze was heel boos. Oh, wat ziet ze er lief uit, riep Wendy. Ik begrijp niet waarom je niet bij de feeën bent gebleven. Waar woon je nu, Peter? Ik woon in Nergensland, bij de zes verdwaalde jongens. Dat zijn jongens die toen ze klein waren uit hun kinderwagen zijn gekropen en toen verdwaald zijn. Ik ben de baas van de verdwaalde jongens. Soms kom ik naar dit huis om naar jullie moeder te luisteren als ze voorleest. Ik ga nu weer terug naar Nergensland, want ik heb de jongens beloofd te vertellen hoe het sprookje van Assenpoester afloopt. Oh, alsjeblieft, blijf nog even, zei Wendy. Ik zal je een heleboel sprookjes voorlezen. Waarom ga je niet met mij mee en vertel je de sprookjes zelf aan de jongens, zei Peter. Dan kun jij onze moeder zijn en ons avonds toestoppen. Maar hoe kom ik in Nergensland, vroeg Wendy. Ik zal je leren vliegen, zei Peter. Kun je Jan en Michiel ook leren vliegen en mogen zij ook mee, vroeg Wendy. Natuurlijk, zei Peter. Wendy maakte haar broertjes wakker. Peter fluisterde de tingeling iets in haar oor. De kleine vee strooide wat toverpoeder in zijn handen. Peter blies het toverpoeder in het gezicht van Wendy en haar broertjes. Beweeg nu je armen op en neer en vlieg met me mee, zei Peter. De kinderen probeerden het en ja hoor, ze vlogen. Ze gingen hoger en hoger, tot ze met hun hoofd tegen het plafond botsten. Waarom vliegen we niet naar buiten? vroeg Jan. Daarop had Peter gewacht. Kom mee, riep hij. In nergens land kun je zeemeerminnen en zeerovers zien. Zeerovers, riep Jan opgewonden. Laten we meteen gaan. En hij zette zijn vaders zondagse hoed op. Peter deed het raam open en vloog naar buiten. De kinderen vlogen achter hem aan. Michiel had zijn beertje in zijn armen. Wendy droeg een mooie witte strik in het haar. En Jan had zijn vaders zondagse hoed op zijn hoofd. Wil je weten of de kinderen in Nergensland aankomen? Lees en luister verder op bladzijde 29.